uur. Ja, dat voelde toch een beetje ongemakkelijk... dat tv-programma's gisteravond leken op te scheppen... dat zij het echt als eerste hoorden dat Mies Bouwman overleden was. Maar misschien is dat op een gekke manier ook een soort van eerbetoon. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Ze was van voor mijn tijd, uh, dat zeg je dan. Maar bij echte grote telt dat niet. Want ik bedacht me, ik heb eigenlijk nauwelijks iets van haar gezien op tv... dat ik zelf actief als kijker zat te kijken. Maar toch, in de jaren tachtig nog wel wat snippertjes meegekregen als uh, kleine jongen. Maar uh, we staan natuurlijk uiteraard stil bij het overlijden van de moeder... van de Nederlandse televisie, Mies Bouwman. Deze ochtend ook in het NWS Radio 1 Journaal. Sint Maarten heeft gestemd. Um, we staan stil bij de vraag of er eindelijk hulp naar Oost-Kuta kan. En vakantiehuisjes zijn vies... Een overzicht van het nieuws krijgt u van Elisabeth Steins. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij de aardbeving van gisteren in Papua-Nieuw-Guinea zijn mogelijk tientallen doden gevallen. De beving had een kracht van 7,5. De meeste schade is in de provincies Hela en Southern Highlands. Daar vielen volgens de lokale autoriteiten ook meer dan 300 gewonden. Ook raakten huizen en andere gebouwen beschadigd.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 Veel vakantiehuisjes op bungalowparken worden niet goed schoongehouden... heeft de Consumentenbond onderzocht. Op 30 parken controleerde de bond één huisje... en van die 30 huisjes waren er 14 niet schoon genoeg. Er lag te veel stof of er zat schimmel op de muren... en ook troffen de controleurs minder zichtbaar vuil aan... zoals bloedresten en urine. Onder de onderzochte parken zijn grote bedrijven... zoals Landal, Hogeboom, Centerparks en Roompot. Vijf jaar geleden deed de Consumentenbond ook al een dergelijk onderzoek... en volgens de bond is de situatie sindsdien niet verbeterd. De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar met zo'n 2,5 procent... heeft het CBS uitgerekend op basis van de begrotingen... van alle gemeenten samen. De stijging wordt uitsluitend veroorzaakt... door de hogere onroerende zaakbelasting, OZB. Die is hoger doordat veel huizen de afgelopen jaren... meer waard zijn geworden. De afval- en reinigingsheffingen dalen juist iets. In totaal heffen de gemeenten bijna 10 miljard euro. De vermiste baby Hanna is terecht en het lijkt erop dat het goed gaat met het meisje. De politie vond haar met haar ouders op een vakantiepark net over de Duitse grens. De ouders zijn aangehouden. Hanna werd gisterochtend ontvoerd op een parkeerterrein van een supermarkt. De politie ging er meteen van uit dat de biologische ouders haar hadden weggenomen bij haar pleegouders. Daar was ze ondergebracht omdat ze was mishandeld. Omdat gevreesd werd voor haar veiligheid ging er een Amber Alert uit. Twee verstekelingen die met een vliegtuig van Ecuador naar New York probeerden te komen... zijn van het landingsgestel gevallen bij het opstijgen en ze hebben het niet overleefd. Het vliegveld in de kuststad Guayaquil werd enkele uren afgesloten... om de twee lichamen van de start- en landingsbaan te halen. Volgens de politie zijn de mannen ofwel bewusteloos geraakt bij het opstijgen... of van het gestel geslingerd toen het vliegtuig snelheid maakte. En de eerste marathon op natuurijs van deze winter... zal waarschijnlijk morgen worden gereden. De KNSB hoopt daar in de loop van de dag uitsluitsel over te geven. Vier ijsklubs zijn in de race. En dat zijn Noord-Laren, Haaksbergen, Veenoord en Arnhem. Haaksbergen en Arnhem hebben volgens de schaatsbond een lichte voorsprong. Om een marathonwedstrijd te mogen organiseren... moet het ijs minimaal drie centimeter dik zijn. De laatste marathon op natuurijs was in januari vorig jaar. Het weer dan nog, zon en wolken wisselen elkaar af... en vooral in het noorden is er kans op een sneeuwbui. Maxima vandaag rond de min 1 graad. Het NOS Radio 1 Journaal. En zeer treurig nieuws gisteravond laat. Het lichaam van de vermiste Orlando Boldewijn is gevonden. De 17-jarige Rotterdammer lag in het water bij de straat Butkerwater... in de Haagse wijk Ippenburg is dat, waar hij ook voor het laatst is gezien. In contact met onze correspondent Robert Bas, die ook de zaak aan het volgen is. Robert, um, uh, hoe heeft de politie hem gevonden... Nou, de politie kreeg gisteren hele concrete informatie via een soort een tip. Iemand meldde zich bij de politie. Wees de plek eigenlijk aan waar ze moesten gaan zoeken. Dat is toch wel een, een bijzonder, want het was een plek niet echt dicht bij, bij de walkant, maar richting een eiland. Uh, duikers zijn daar inderdaad het water in gegaan en hebben hem daar ook aangetroffen. Hij werd sinds vorige week zondag al vermist. Hè? Wanneer sloeg de familie eigenlijk alarm? Nou, eigenlijk al vrij snel. Hij had vorige week twee afspraken met mannen. Die, nou ja, die had hij ontmoet via de dating app Grinder. Um, de laatste afspraak was in, de, in Den Haag met een 20-jarige man uit Den Haag. Die zegt dat hij hem heeft afgezet bij een busstation daar in de wijk Ipenburg. Um, vrij snel daarna is het contact eigenlijk verbroken. Er werden nog twee uh, sms'jes gestuurd vanaf zijn telefoon. Waar zijn familie zich van afvraagt of hij die inderdaad zelf heeft gestuurd omdat de taugerabruik een beetje mm -hmm. afweek van hoe hij zelf altijd berichtjes stuurde. Daarna is het contact eigenlijk direct al verbroken geweest... en is er enkel spoor meer van hem geweest. Mm -hmm. Nou, de vrienden van hem zijn een, een actie begonnen vrij snel daarna... om hem op te sporen, flyers uitgedeeld. Uh, maar ja, gisteren werd dus duidelijk dus dat het allemaal vergeefs is geweest... Uh, zijn lichaam werd gevonden in een En is er al iets bekend over de doodsoorzaak? Nee, dat zal vandaag meer duidelijkheid over moeten komen. Er zal sectie moeten worden verricht op het lichaam om te kijken wat die doodsoorzaak is. En er zal ook onderzoek worden gedaan in om de omgeving van de plek waar hij nu gevonden is, of daar nog extra aanwijzingen zijn voor wat er gebeurd is met hem vorige week zondag. Uh, in de loop van de dag zal dat moeten blijken. Er is dus contact geweest tussen de politie en die twee mannen waar hij mee afgesproken had. Um, is er ook een verdachte aangehouden? Nee, er is nog geen verdachte aangehouden. Dat hangt natuurlijk allemaal samen met uh, de sectie die verricht moet worden. Wat is de doodsoorzaak uh, wat er geweest is. Maar het verhaal is natuurlijk bijzonder. Het is apart. Uh, een van de mannen zegt, ik heb hem afgezet daar zo bij een busstation... Daar daarbij is hij ook aangetroffen. Ja, het verhaal is toch wel heel bijzonder. De vraag is, is hij zelf in het water terechtgekomen? Is er een incident geweest? Um, je merkt aan alles dat de politie het wel behandelt als een mogelijk misdrijf. Er is een heel groot team van rechercheurs opgezet. Ja. En die zullen moeten, moeten proberen te achterhalen de komende dagen al... van wat er precies is gebeurd. Ja. En als er meer bekend is, dan horen we dat van jou. Robert Bas, dankjewel. Bijna een half jaar na de verwoestende orkaan Irma... hebben de inwoners van Sint-Maarten gestemd voor een nieuw kabinet. Premier William Marlin werd in november door zijn eigen partij weggestuurd. Dat had er allemaal mee te maken dat hij akkoord weigerde te gaan... met de voorwaarden die Nederland stelde aan de 550 miljoen euro... voor de wederopbouw van Sint-Maarten. En nu heeft het volk van Sint-Maarten een nieuwe vertegenwoordiging gekozen. Dick Draaier is op Sint-Maarten, onze correspondent. En er wordt geteld, begrijp ik Dick. Is er al een uitslag? Ja, er wordt inderdaad nog steeds geteld van de 20 uh, uh, stations, uh, kieslokalen. Er zijn er nog drie niet binnen, en dat zijn wel de grootste. Dus we zitten op twee derde van het totaal aantal stemmen uitgebracht. En dat laat zien dat de partij van Theo Heiliger en Sarah Westcott, de United Democrat Party, uh, in ieder geval gaat winnen, de grootste gaat worden. Uh, maar of dat dan met een absolute meerderheid is, zoals zij zelf hadden gewild, dat is nog maar de vraag. Ze staan nu op zeven zetels van, de vijftien die er te verdelen zijn en um, ja dat is dus nog één te weinig maar ik moet zeggen um, toen ik uh, uh, uh, zo net even opstond en je weet dat het hier wat vroeger is dus ik heb mm -hmm. even een dutje gedaan ja. toen was het nog de meerderheid de voor Theo Heiliger en Sarah Westert. En dat is nu ondertussen dus één zetel geslonken. De tweede partij, en dan hebben we het over William Marlin zoals je in je inleiding al uh, zei, uh, die moest het veld ruimen na de orkaan hier. Maar die lijkt uh, op met vijf zetels nog steeds op dezelfde uh, als hij dat vast kan houden, op dezelfde hoeveelheid te staan als bij de vorige verkiezingen. Dus die heeft daar blijkbaar niet onder geleden. Nee, hij is daar lijstduwer, hè. Uh, moeten we er even bij zeggen, bij, bij, bij zijn partij. Uh, vijf zetels voor hem. Uh, nou, het hangt er dus een beetje om of zijn tegenstanders uh, dan uh, gezamenlijk uh, een meerderheid gaan krijgen of niet? Wat betekent dit nou qua vorming van... ja, dan moet dus toch een coalitie gevormd worden. Ja, zoals... De, in, in ieder geval zoals... zoals nu, nu je moet... Ja, je moet er wel rekening mee houden. Uh, sint Maarten is maar een klein eiland. Dat betekent dat één of twee stations meteen al een hele, ver, heel verschil kunnen maken. Hè? Maar ja. goed, als, de, als, we, als we dat scenario van nu maar even voor ogen houden... dan moet er een coalitie worden gesmeed En dan gaan kleinere partijen uh, een grote rol spelen. En uh, ja, het laat zich nu nog niet uh, precies zien welke partijen dat dan zijn. Ze uh, zijn ook in Nederland niet zo bekend. Uh, dus ik, ik, ik hou er nog even wat op de vlakte. Maar die coalitie moet wel gesmeed worden. En ja, dat is eigenlijk geen verandering met de situatie... die nu is, na de val van uh, Marlin, is er een interim regering gekomen met de United Democrats, zoals je het al zegt. Uh, zoals ze uh, nu de verkiezingen ingegaan zijn als, uh, als leiders. En ja, want anders kan je gevolgelijk zeggen dat als die uitslag blijft zoals die nu is, dat ook de situatie terwijl van de coalitie ongeveer zo blijft zoals die is. En uh, zien we eigenlijk geen verschuivingen optreden. Je vertelde gisteren, Dick, dat, uh, dat de interesse voor de verkiezingen toch uh, matig wa was. Um, nou ja, eerder werden ook al de verkiezingen uitgesteld omdat veel inwoners uh, vanwege die orkaan Irma van het eiland waren vertrokken of op een ander adres verbleven. Je zei gisteren nog dat er waren zelfs 2000 mensen nog vermist. Hè. althans uh, konden niet bereikt worden om de stemkaart uit te delen. Hoe was de opkomst? Ja, dat is wel aardig. Die opkomst is 7% lager dan bij de vorige verkiezing. Oh. En, en ja, als je het een beetje bij elkaar afrondt... kom je inderdaad zo richting de 2000 stemmen... die dan minder zijn uitgebracht. Ik weet niet of je het zo mag doorrekenen... Meteen, dat dat dan die vermiste stemkaarten zouden zijn. Maar het is wel een indicatie dat de opkomst lager was. Dan moet ik zeggen dat aan het begin van de dag... Het allemaal heel slow ging uh, en leek het inderdaad op een uh, percentage van 55% uit te komen. We zitten nu <coughs> 8% hoger. Uh, dus de, uh, het is wat bijgetrokken. En uh, de conclusie die ik eerder al trok: van dat, de, uh, dat de verkiezingen niet zoveel interesse hadden, mm. afgemeten uit het feit dat er geen campagnes zijn gevoerd eigenlijk, en geen openlijke vlagvertoon en verkiezingsmorden... ja, dan moet ik mezelf toch corrigeren. Uh, de oude gewoonte van de Sint-Maartenaren om te stemmen op wie die moet stemmen... lijkt een beetje terug te komen in de uitslag en ook in de opkomst. Ja. Um, dus ja, wat dat betreft is er eigenlijk uh, ja, helemaal niks spannends te melden. Behalve dan die absolute meerderheid waar uh, de partijen op zitten te wachten. Ja, en, uh, inhoudelijk um, maakt dat nog eigenlijk iets uit... qua koers van uh, het bestuur van het eiland, uh, waar, waar de meerderheid uh, nee. naartoe gaat? Nee hoor. Uh, zelfs als Marleen had gewonnen zou dat niet zoveel hebben uitgemaakt. Uh, uh, Sint Maarten is een, uh, weliswaar een parlementaire democratie... maar gebaseerd op personal voting, zoals ze dat hier noemen. Uh, niet op partijprogramma. De grootste partij, de United Democrat Party... heeft ook helemaal geen programma. En William Marleen heeft ook helemaal geen programma. Uh, daar gaat het in de verkiezingen ook niet om. Ik ben bij verschillende rallies geweest en uh, ik kan daar heel weinig ontdekken. Behalve dan uh, dat als een onderwijzer op nummer 4 staat dat hij het over onderwijs gaat hebben... En, uh, maar ja, van enig beleid coherent tussen, tussen partijleden heb ik nooit wat kunnen ontdekken. En ook nu niet. Dus ja, weet je, het, het gaat toch meer om de persoonlijke band die je hebt met je kiezer en andersom. Ja. En als je nu naar de uitslag kijkt die bijna een kopie lijkt dan van de, de uitslagen van de, van de verkiezingen twee jaar geleden. Dan onderstreept het dat, dat wel. Ja, het spant er nog om. Of er een uh, meerderheid is dus voor de tegenstanders van Marlin, de voormalige premier van Sint Maarten. Dick, dankjewel. NOS Radio 1 journaal. We spoelen even terug naar gisteravond. Op Radio NTV. Gisteravond natuurlijk veel aandacht voor het overlijden van Mies Bouwman. De TV-legende overleed op 88-jarige leeftijd. In Met het Oog op Morgen zat Maarten van Rossum. Volgens hem kon ze eigenlijk alles. Niet alleen was ze natuurlijk de mies van lieve, lieve mensen. Ja. Een hele zante Maar het was natuurlijk ook een, een, een intellectueel. Uh, zeer zelfverzekerde vrouw. Hmm. Ze heeft ook allerlei interessante talkshows gemaakt. En, ja. en ze had een enorme lef als het ging om het maken van televisie. Want, want als ze er eenmaal stond of zat. Voor de camera's en deze gewoon wat zij dacht dat het allerbeste alle was... en niet wat eh, de regie of, of het scenario of weet ik veel... vond dat er zou moeten gebeuren. Ook televisiecollega Koos Postma prijst bij RTL Leed Night haar veelzijdigheid. Er steed ook een journalistiek programma, mise en scène. Het was één in de veertien dagen. De frequenties kun je je nu niet meer voorstellen. Maar goed... Daar had ze een ijzersterke journalistieke redactie. En die zat in één kamer naast onze kamer, waar wij de redactie van Achter het Nieuws. vara varen actualiteiten voerden. Als wij belden op een ochtend voor onderwerpen. dan zei iemand aan de andere kant: De varen heeft al gebeld. Ja, bij uh, Jinek zat Albert Verlinde. Mies Bouwman was trouw, zegt hij, en ze zei nooit nee. Er kwam die actie voor de slachtoffers van het tsunami. Een nationale actie op alle zenders. En ik denk, ik heb het nummer van Mies en ik bel Mies. Wil je bij RTL Boulevard, met Bo en mij, wil jij dat programma doen om half zeven? En ze zei meteen, ja, dat doe ik. En Reinhard Oerlemans, die produceerde het grote programma... dat ze om half negen begon. En die dacht, is nou de koningin al vertrokken naar half zeven? Ja. En toen is er op haar druk uitgevoerd. Ze zei, nee, ik kijk iedere dag naar de jongens, zei ze. En daar ga ik zitten. Vorige week erkende de Tweede Kamer de Armeense genocide. De vijf Kamerleden met Turkse roots... worden sindsdien door pro-Erdogan-media in Turkije landverraders genoemd. Een van die vijf is groenlinks Kamerlied Zini Ustil. Hij vertelt in RTL Late Night over de reacties die hij ontving. Ja, van de meest creatieve scheldpartijen tot dingen zoals... kom eens langs, dan laat ik je zien wat de genocide is. De fractievoorzitters van VVD, SP en GroenLinks... hebben het in een gezamenlijke verklaring opgenomen... voor hun kamerleden van Turkse komaf. Het is natuurlijk niet fijn om dat soort berichten binnen te krijgen. Net zoals mijn andere vier collega's het ook krijgen. Maar helaas is het volgens mij wel zo tegenwoordig... dat het onderdeel is geworden van de politiek. Uh, maakt niet uit wat je politieke kleur is. En daarom ben ik ook heel blij en dankbaar met de steun van... Uh, al die uh, uh, fractieleiders van die partij. Dus ontstijgt de politiek. Uh, ze zeiden ook, uh, uh, blijf van onze Kamerleden af. VVD, SP en GroenLinks zeggen dat samen. En dat, ja, dat, dat, dat steunt ons ook. De Nederlandse Olympiërs zijn, zijn sinds gisteren terug op Nederlandse bodem. En uh, na een feestelijk onthaal in Amsterdam... schoven SM Visser en Shinky Knecht uh, direct aan tafel bij Jinek. Eva vroeg hen of ze al weten waar ze hun medailles zullen laten. Waar ga jij die van jou laten? Nou, bij de rest... Ga je ermee? Ga, is, maar is het iets wat je in de woonkamer hangt of denk je nee, dat moet op een veilige plek? Nee, ze liggen niet in het zicht. Nee hoor. En voor jou is mee? Ja, ik heb er nog niet echt over nagedacht, maar ik had het ook in Pyongyang gewoon op een nachtkastje liggen en toen zei iemand: Ja, misschien moet je het even opbergen als de schoonmakers komen. <lacht> Ja, dat was gisteravond op radio en tv. En wat er deze ochtend op de voorpagina's van de kranten staat, hoort u zo van Elisabeth single day of my life. You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again for I had told you. can I do, what can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I saw to get you into my life dat waren natuurlijk de Beatles. En daarmee is het 17 minuten over 6. De voorpagina's van de ochtendkranten. Veel Mies, vermoed ik. Ja, zeker. Ook alle kranten besteden daar natuurlijk aandacht aan. Dag lieve Mies, kopt de Telegraaf. De krant schrijft dat de televisiemoeder van Nederland is overleden. En ook Trouw noemt haar de moeder van het volk. De voorpagina van het AD wordt geheel gevuld met een foto van Bouwman. En de Volkskrant spreekt van de keizerin van de Nederlandse televisie. Als Mies Bouwman presenteerde, stapte ze de huiskamer van de keizerin binnen, schrijft de krant. Zoals in een verzuilde samenleving de magneet die iedereen aantrok. De krant sprak Bouwman vorig jaar... en heeft dat interview vandaag nog eens afgedrukt in de krant. ING moet inzage geven in toekomstige integriteitsrisico's bij de bank. Het Openbaar Ministerie wil de komende jaren meekijken bij ING. Dat is volgens het Financiële Dagblad een van de voorwaarden... om met ING tot een schikking te komen in vier witwas- en fraudezaken. De tijdelijke monitoring moet het risico verkleinen dat ING opnieuw in de fout gaat. Volgens bronnen van het FD moet ING ook een miljoenenboete betalen. De bank heeft grote moeite met die monitoring... en ziet het in feite als een ondercuratele stelling. Maar het alternatief, namelijk lange strafprocessen... met alle reputatierisico's van dien, is ook niet aantrekkelijk. Nederlandse motorclubs wijken uit naar België omdat criminele motorclubs daar nog niet verboden kunnen worden. En daardoor dreigt er in België het risico van een bendeoorlog, zegt een hoge functionaris van het Belgische Openbaar Ministerie in NRC Next. De motorclub Bandidos, die sinds december in Nederland verboden is, zit tegenwoordig in Lommel in Belgisch Limburg. En Nederlanders staan er daar aan de top. En ook Satudara verplaatst zich volgens de functionaris naar België. Hij vindt dat België en Nederland meer moeten samenwerken in de strijd tegen de criminele motorclubs.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 En supermarkten laten hun prijzen afhangen van de concurrenten in de buurt... en daardoor kan het zijn dat bijvoorbeeld de ene Jumbo duurder is dan de andere. Dat staat in een onderzoek van de Consumentenbond... waar verschillende regionale kranten over schrijven. Het prijsniveau hangt vooral af van de concurrentie in de buurt. De verdeling tussen goedkopere en duurdere hoogvlietvestigingen... is ongeveer 50-50, terwijl 64 van de Jumbo's hogere prijzen heeft. Ook bij Plus zijn er verschillen, maar die zijn minder groot... dan die bij Jumbo en Hoogvliet, zegt de consument. Dat is op de voorpagina's van de ochtendkanten. In de vrieskouw en met een flinke jetlag... werd Team NL gisteravond door twee toch wel iets te enthousiaste presentatoren onthaald in Amsterdam. Samen wonnen de sporters twintig medailles bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Verslaggever Corné Hendricks was ook bij de ont het onthaal. Hier staat Team NL! Daar zijn ze dan, Team NL, kou Kleumend. In het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dit is onze eerste helft aan de veroefenen. Laat je horen met de NOS. Laat ze horen in heel Amsterdam voor Goedia! De meeste sporters sprinten na de huldiging direct naar huis om een uh, warme douche te pakken. Irene Schouten blijft nog wel even hangen. Winnaar van brons op de massa start. Hoe was het? Ja, leuk. We zaten hier net in de bus richting de huldiging. En toen was ik wel een beetje een inkakker, omdat het in. Uh, Korea natuurlijk nu middernacht is en daar had ik er niet heel veel zin in. Maar nu je hier staat en uh, al die mensen je ziet, dan ben je, wel ja, ben je wel heel blij. De flyer pakt goud op de 5000 meter voor vrouwen. Hier is Esmee Vitte! Ja, ik, ik ben echt een beetje verbaasd van hoeveel mensen en hoeveel aandacht. Uh, zeg je dat niet mee vanuit uh, Zuid-Korea? Die belangstelling, dat enthousiasme? Jawel, je hoort al verhalen, maar ik heb, uh, ik heb me ook best wel afgesloten van de buitenwereld een beetje. Uh, maar je hoort al verhalen, en, maar uh, als je hier nu echt bent, dan zie je het pas echt, weet je wel, echt die mensen. En, uh, ja, dat is toch een ander gevoel, geeft dat. Ja, dit zijn van die momenten, Jan. Kijk eens even van de kippen wel. Dames hier heren, laat je horen! zo spelen maakt je natuurlijk wel in één klap beroemd. Hè? Ook in Nederland. Besef je dat? Dat je gewoon echt een bekende Nederlander gaat worden nu. Ja, en, en, en ja, de, op een gegeven moment is dat wel tot hem doorgedrongen. En dat maakt hem ook wel een beetje bang of engerig. Maar. Uh, ja. Ook leuk? Kun je ermee omgaan? Leuk, ook wel leuk, maar. Uh, ik vind het ook wel leuk om gewoon nog een beetje in de, op de achtergrond te zijn. Ik hoef, ja, ik, vind, ik, voel me wel, ik voel me nog niet heel gemakkelijk met um, zoveel aandacht, maar uh, het zal wel winnen. Brols op de mastard, hier is voor jullie niet al minder dan Irene Schouten! Na het winnen van je bros zei je van god, misschien ook wel een beetje teleurgesteld, misschien wel een beetje blij. Een paar dagen verder. Wat nu? Nog steeds hetzelfde. Mixed feelings? Ja. Ja omdat je, nou ja, je krijgt best wel veel reacties van mensen. En die weten het altijd allemaal beter hoe ik had moeten rijden. Had moeten rijden. Maar ja, weet je, het is een spel en er kan van alles gebeuren. En... Oh, er is kritiek. Ja, ja, kritiek, ja. En um, het is wel een beetje jammer dat, ik, dat het zo is gelopen. Maar uiteindelijk moet ik wel blij zijn dat ik nog een medaille heb. Want het kan ook zo zijn dat ik in een valpartij terechtkom en uh, het mis. Dus um, ja, uiteindelijk... Um, Denk ik over een paar dagen of weken dat ik daar wel echt heel blij mee ben. En dan, onze eigen chef de mission, Jeroen Bijl. Ja, leuk, goed georganiseerd. Uh, ik denk dat het leuk is voor die ploeg om uh, zoveel mensen te zien. Zal het uh, goed voor elkaar? Nou, ik ben de vraag niet meer te stellen, Jeroen. Wat waren de hoogtepunten? Ja. <lacht> Heb je even... Bij al die medailles heb je wel een mooi verhaal. En uh, is het altijd knap dat ze het gepresteerd hebben. Twintig medailles voor Nederland. Olympisch Stadion van Amsterdam. En de ene keer is het er twee medailles van een, een Kjeld Nuis. Of uh, Sven die het voor de, de derde keer doet. Uh, Irene die de beste Olympia aller tijden wordt. Uh, Suzanne, al al alles mooi. Dus ik bedoel, ja, zoek er daar maar één tussen uit. Ik kan het ook niet. Ik doe het niet, maar kan het ook niet. Barry, dankjewel, gozer. En uh, lekker nog even draaien. We gaan het nog even in. Hassa! ha, <tiedacht> effe feesten! Zo, oh, wat feestje Je zou maar een medaille hebben gewonnen. En dan dit krijgen, hè. Verslaggever Corne Hendricks was, de, was degene die uh, niet zo... Uh, uh, extreem opgetogen op het podium stond. We hebben gewoon onze verslaggever. En ja, wie die man nou was op het podium die presenteerde. Ik ben zeer benieuwd als iemand weet wie dat nou was. Edwin Frit op Twitter. Um, goed, ik ga een plaat draaien. En uh, ik kreeg hem eigenlijk van uh, iemand die hier uh, vaak ook in het programma uh, te horen is. Ja, vertel ik straks wel. Um, het is een plaat van, van, van, een, van een film die binnenkort uh, mogelijk in de prijzen komt te vallen. En dat is uh, Call Me By Your Name. Uh, de Oscars worden uitgereikt dit weekend. Sophia Stevens ben ik al heel lang fan van. En hij leverde dus een deel van de soundtrack van die film. Mystery of Love is dit. to <laughs> you René Passet van de ANWB was het, die tipte me deze plaat... en het is eigenlijk gek dat ik die nog niet gedraaid had. Um, dit was dus Sufjan Stevens, de soundtrack van Call Me By Your Name... en ik krijg gelijk een correctie van Robert Blokland, de filmkenner... via Twitter, en hij zegt, nou, ik denk toch niet dat hij in de prijzen gaat vallen. Onterecht, maar ja, wie ben ik? NPO Radio 1. Het is uh, bijna half zeven, de hoofdpunten van het nieuws. De jongen van 17, die sinds vorige week zondag werd vermist... is gisteravond dood teruggevonden. Hij lag in het water in de Haagswijk Ippenburg. Daar was Orlando Boldewijn ook voor het laatst gezien. De politie houdt rekening met het misdrijf. De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar met zo'n 2,5 procent. Volgens het CBS komt dat door de hogere onroerende zaakbelasting. Die is hoger doordat veel huizen de afgelopen jaren meer waard zijn geworden.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 Twee verstekelingen die met een vliegtuig van Ecuador naar New York probeerden te komen... zijn van het landingsgestel gevallen bij het opstijgen en ze hebben dat niet overleefd. Volgens de politie zijn de mannen ofwel bewusteloos geraakt... of van het gestel geslingerd toen het vliegtuig snelheid maakte. En de eerste marathon op natuurijs van deze winter wordt waarschijnlijk morgen gereden. Er zijn vier ijsclubs in de race. Noord-Laren, Haaksbergen, Veenoord en Arnhem. En Haaksbergen en Arnhem hebben volgens de schaatsbond KNSB de beste papieren. Het weer vooral in het noorden, maar ook lokaal in het oosten... kan een sneeuwbui vallen, verder afwisselend zon- en wolkenvelden... en het wordt ongeveer min 1.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 Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op conrad.nl. Techniek begint hier. Een multivokale bril, 99 euro. Ik ga naar I love. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar conrad.nl. Techniek begint hier. Twee minuten over half zeven, u luistert naar het NMS Radio 1 Journaal. Het is in delen van het land kokosvakantie en dat betekent dat de bungalowparken in Nederland... goed gevuld zijn met vakantiegangers. Maar een groot deel zit in, ja, ik zeg het toch maar... als u daar zit nu, helaas, vieze vakantiehuisjes. De Consumentenbond deed namelijk een steekproef... om te onderzoeken hoe schoon of ja, hoe vies die huisjes nu eigenlijk zijn. En daaruit blijkt dat er nogal wat schort aan de hygiëne. Joyce Donat is van de Consumentenbond. Mevrouw Donat, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u heeft nogal wat losgemaakt met het onderzoek, want uh, niet iedereen was blij met uw publicatie, althans uw aanstaande publicatie toen nog. Nee, dat klopt. Uh, nadat wij onze uh, onderzoeksresultaten uh, gingen delen met de vakantieparken, uh, er werd er niet heel positief op gereageerd. Uh, nou ja, de onderzoeksresultaten logeren dan ook niet om. Uh, maar met name uh, een Roompot, de Roompotparken, die uh, reageren. Furious. En die zijn toen een kort geding a a aangespannen tegen ons om publicatie tegen te houden. Ja, en u heeft gewonnen. Vandaar dat We hebben u gewonnen nu spreken. op basis van persvrijheid. Ja, uh, wat zijn dan die bevindingen waar ze zich zo druk over maken? Wat kwam u allemaal tegen? Nou, een dikke lage stof, haren, kalk, schimmel, beestjes, teenagels, etensresten, uh, druipsporen, vlekken, urine... Ja, noem het maar op, allerlei viezigheid. Ja, ja lekker begin van de dag, dit. <laughs> Trouwens. Ja. Um, uh, en in hoeveel gevallen was dat mis? Want ik bedoel dat u wat vindt, oké, okay, maar waar en hoe vaak? Ja, We hebben huisjes onderzocht uh, op, op 30 parken verdeeld over heel Nederland. En de helft van de parken was vies. En um, ja, dat was ofwel op het oog vies, hè, dus al die viezigheid die ik net noemde... ofwel um, en of eigenlijk uh, ook bacteriologisch gezien vies. Want we hebben ook monsters genomen van badkamervloeren, um, de wc, de, het aanrecht... Um, en gekeken in het laboratorium... Uh, of er bacteriën waren en hoeveel. En, en ja, dan zien we dat eigenlijk op, in 23 gevallen er te veel bacteriën uh, werden aangetroffen. En dan met name ook de E. coli, de zogenaamde poepbacterie, uh, die voorkomt in darmen van mensen en dieren. Ja, het wordt er niet leuker op. En uh, U deed al eerder onderzoek. Uh, hoe ja. ziet u een ontwikkeling? Bent u verrast door wat u aantrof? Nou, we zijn niet verrast in die zin dat we dat dit vijf jaar geleden ook aantroffen. Wel verrast uh, vanwege het feit dat het dus niet is uh, verbeterd. Mm. Vijf jaar geleden hetzelfde onderzoek, dezelfde resultaten. Toen hebben heel veel parken gezegd, we gaan ons leven beteren. Dat is niet gebeurd. Nu hebben we diezelfde beloftes uh, van een aantal parken gekregen. Uh, dus ik denk dat we uh, hierna nog maar een keer moeten gaan testen... om te kijken of het dan nu wel lukt. Welke parken uh, deden het het minst goed? Um, we kunnen niet zeggen welke parken het minst goed deden, want we hebben maar één huisje op elk park uh, uh -huh. gedaan. Dus ja, uh, we kunnen natuurlijk pech hebben gehad dat nou net dat huisje vies was. Uh, net als het consumenten, uh, trouwens, zo'n pech kunnen hebben. Maar de bezochte huisjes van Roompot, Aqua Delta en het Vakantieparken Groene Heuvels, die waren uh, het viesst op het oog het vies en groene heuvels ook bacteriologisch gezien het vies. Ja, porceleinen van Centerparks. Niet best, ook niet best, ook viezigheid uh, gevonden. Uh, nee, alles wat ik ze net al noemde: beestjes, stof, haren, vlekken, ook daar gevonden, ook daar te hoge kiemgetallen van bacteriën gevonden. Uh, we hebben geen ranking gemaakt, uh, omdat ik al zei van, het is een steekproef. Dus um, we hebben geen beentje gemaakt, die is het schoonst en die is het vies. Um, ik kan wel zeggen, um, er is er geen één die helemaal uh, vlekkeloos door de controle is gekomen. Mm. Een aantal huisjes waren op het oog, het schoonst. Zoals Landbouw, Rabbit Hill, was op het oog het schoonst, En Die ja. hadden we echt graag op een pluim willen geven... Maar helaas gooit hij dan toch weer heel slecht op de bacteriën. Ja. Dus ja, dat wordt dan toch met badslippers aan douchen, daar. Ja, ja, We gaan even luisteren naar het verslag van onze verslaggever Nick Wouters. Die liep mee met de schoonmaker op Porcelander van Centerparks. We beginnen met uh, het huis te bekijken waar we het voorbereidend werk. Dus ik zet de emmer neer, we hebben een emmer bij ons. We zetten de in spulletjes die we gaan gebruiken. Ik kijk het huis rond, uh, ik doe de koelkast open... Siska is net huisje nummer 251 binnengekomen. Hoeveel maakt u er op een dag schoon? Het is heel verschillend. Je hebt natuurlijk hele kleine huisjes waar, minder tijd, uh, waar je minder tijd voor krijgt. Je hebt hele grote huizen, tot tien personen, waar je natuurlijk meer tijd voor krijgt. Dus het is maar net hoe je indeling van de uren zit voor die dag. Dus dat kunnen er zes zijn, maar het kunnen er ook vier zijn. Dit huisje, voor hoeveel mensen is dat? Dit is een huisje voor vier personen. En dit huisje zit ongeveer op uh, een uur en een kwartier. Zo snel kan ik mijn huis niet schoonmaken. Nee, maar jij kent de routing nog niet? Routing, dat is het sleutelwoord. Routing, ja, dat is het sleutelwoord. Dat is gewoon eigenlijk effectief werken, neem ik aan. Dat je de juiste. Effectief werken, inderdaad, gewoon echt via een, een vast systeem werken. We doen alle kastjes open. We kijken of alles compleet is. Mark Giethoorn, je bent de operationeel directeur van CenterParks in Nederland. Ja, dit is natuurlijk een huisje wat jullie perfect gaan schoonmaken als ik er ben, of niet? Nee, dit huisje wordt schoongemaakt zoals altijd. Ja. Dan pakken we de stofzuiger, die nemen we gelijk mee naar boven. Wat vond u van het onderzoek van de consumentenbonden? Want daar, die zijn hier ook geweest bij een huisje. En daar hebben ze van allerlei dingen gevonden waarvan ze zeiden dat is niet hoe het hoort. Daar zaten inderdaad uh, he, zaken tussen die, uh, die we beter kunnen doen. He, ik denk dat, uh, dat zie je hier nu ook, he. schoonmaak is gewoon mensenwerk. En uh, we leiden onze mensen zo goed mogelijk op. He, uh, we proberen ze voldoende tijd te geven, we coachen ze goed. Maar toch kan er altijd iets fout gaan. En dan moet je het gewoon oplossen. Gaan we met de plumeau van het plafond doen. Dus dat we echt de spinnendag overal netjes weg kunnen halen. Zand in de hal, veel stof in de wc. Aan de binnenkant van de ramen, hand en mond afdrukken. Raamkozijn van schuifpui, smerig. Ik heb het gehoord, ja. Ja, u, u, kent het, u hoort het niet graag, hè? Nee, daar gaat het niet om. Nee, maar goed, een, een, een bungalow... die controleren we op ongeveer 70 punten. Wat ik net al aangaf... daar kan iemand iets over het hoofd zien. En dat is niet de bedoeling. En daar moeten we op controleren en daar moeten we op sturen. En dat zijn we ook aan het, aan het doen. Goed onder de beddenstofzuigen, zuigen. want er blijft natuurlijk heel veel leren. Veel stof. Bedden kunnen we uit elkaar schuiven. Ze zijn ook met een UV-lamp uh, langs geweest... Hè, en hebben toen... Uh, op de badkamer muren, voegen en vloer van alles gevonden... Vindt u dat terecht dat ze dat gaan doen? Met, met een normale gas doet dat natuurlijk niet. Die gaat niet met een UV-lamp rondkijken. Nee, dat is een hele moeilijke. Hè? Op het moment dat je een, een koffievlekje op een muur hebt... En, en je veegt het en je ziet het met het blote oog niet meer... Ja, dan haal je zoiets makkelijk terug. Dus dat is, dat is vrij lastig om, om te controleren en om op in te gaan. Maar eigenlijk alle andere dingen kunnen we, kunnen we wel doen. En wat we in ieder geval ook gaan doen is bacteriologisch testen... met ons eigen laboratorium. En we zijn ook, ook met onze leveranciers hier van de schoonmaak, materialen aan het kijken van kunnen we bepaalde dingen aanpassen hè, om nou, daar een vervuiling ook, uh, ook te bestrijden. deur niet vergeten, de deur klinkt natuurlijk niet vergeten, want dat is natuurlijk een hele belangrijke. Dus ook die zetten we Maar Als het niet in orde is, hè, dan mag je erop aangesproken worden en dan moet je aan het denken zetten en dan kun je gaan handelen. En, uh, en wat dat betreft is een onderzoek nooit flauw. Denkt u dan ook dat het een keer kan voorkomen over een paar jaar... dat bij u alle huisjes altijd goed zijn? Dat, dat u naar zo'n situatie toe gaat? Of kan dat gewoon niet? Ja, 100 procent. Dat gaan we natuurlijk nooit bereiken. Lekker mijn jas het is koud buiten. Maar als we in de buurt komen, dan zijn we wel blij. Op het volgende huisje. Hoeveel moet je er nog? Nog twee. Bijna klaar. Ik wou dus, was dat, uh, in uh, Centerparks dus, porcelande. Uh, mevrouw Donat van de Consumentenbond nog eventjes tot slot. Ja. Uh, u hoort het, de directeur van Centerparks, Mark Giethoorn, zegt... dat het eigenlijk nooit uh, voor 100% helemaal schoon kan zijn. Mm -hmm. uh, bent u dat met ja. hem eens? Nou, um, ja goed, kan het, het, het blijft menswerk, dat is waar. Um, maar nou ja, je moet wel je best doen om het zo schoon mogelijk te krijgen. En nog even terug op die UV-lamp. Um, het klinkt misschien flauw dat we daarmee kijken. Maar dat geeft ons ook een indicatie of iets schoon is gemaakt. Als een muur vol met vlekken zit... dan is het heel duidelijk dat daar geen schoonmaakdoek overheen is gegaan. Um, je hoeft natuurlijk als schoonmaker niet de vlekken te zien... Uh, om te bedenken dat je een doek over de muur moet... Uh, Halen. Maar ik moet zeggen, Center Park heeft ook tegen ons gezegd dat ze de uitslagen heel serieus nemen en maatregelen nemen. Dus we hopen heel erg dat Center Park de volgende keer in het onderzoek en met vlag en wimpel uitkomen. Mevrouw Donat van de Consumentenbond over de vieze vakantiehuisjes, dus dank u wel. Graag gedaan oost dan. Er komt mogelijk enige verbetering in de situatie van de burgers in die Syrische rebellenenclave in Syrië. Dus. De Russische president Poetin heeft gevechtspauzes bevolen. Burgers moeten dagelijks op gezette tijden de kans krijgen om het strijdgebied te kunnen verlaten. Berlijn Stoffels is van het Rode Kruis. Meneer Stoffels, goedemorgen. Ja, wij hebben een verbinding. Althans, dat hoopten wij. En ik hoor u wel een beetje, maar uh, ik ga gewoon proberen een vraag te stellen. En wellicht uh, komt er dan een gesprek op gang. Ik denk dat wij even... Ja, uh, nou ja. Uh, meneer, Stoff. meneer Stoffels, wij gaan u eventjes per telefoon uh, proberen te bereiken. Uh, want uh, het gaat uh, dus over uh, die gevechtspauze, hè, uh, bevolen door de Russische president Poetin. Uh, weet u wat de situatie op dit moment is van de burgers ja, zeker, in Oost-Ghouta? Op dit moment er zitten zo'n 400.000 mensen zitten vast. Eigenlijk letterlijk als, als ratten in de val. De, de bommen vallen van alle kanten. En um, de, de mensen hebben uh, uh, nauwelijks of niet te eten. Er uh, is het gebrek aan medische hulp. We hebben natuurlijk allemaal die beelden gezien de afgelopen dagen op televisie... waarin uh, kinderen onder het puin uh, raken. Uh, daar vandaan gehaald worden. Uh, eigenlijk direct medische hulp nodig hebben. We eigenlijk maar geen kant uit kunnen. Het gaat er om een... een uh een gebod van de Russische president, die zegt... er moeten gevechtspauzes komen. Um, er wordt volgens mij nog niet gesproken over de mogelijkheid om hulp toe te laten. Weet u of u met het Rode Kruis het gebied in kan? Ja, inderdaad zijn er op dit moment gesprek gaande. En we zijn aan het kijken of wij uh, mensen zouden kunnen evacueren uit dat gebied, uh, medische hulp zouden kunnen geven. En uh, tegelijkertijd zouden wij uh, medicijnen dat gebied in willen willen krijgen. Want ook daar is, is, is gebrek aan. Alleen uh, het probleem is dat alle partijen toestemming moeten geven om uh, uh, veilig uh, die hulp uh, te kunnen verlenen. En vanuit de regeringszijde is nu gezegd dat ja, dat moet gebeuren. Uh, en ja, daar moet een corridor uh, uh, komen. Um, maar nog niet alle partijen hebben daarmee mee ingestemd. En tot die tijd is het voor ons uh, onveilig en voor de burgers ook onveilig om uh, die hulp uh, te kunnen bieden. Hm, hoe gaat dat? Want ja, uh, er zijn verschillende partijen daar uh, aan het strijden in dat gebied. Uh, heeft u dan met al die partijen contact om, om die garantie, die veiligheidsgarantie te krijgen? Ja, dat is nogal complex. Je moet inderdaad met al die partijen eh, om tafel. Want je moet eh, aangeven wat de bedoeling is. Wat je komt doen. Eh, en, en wie je wil eh, helpen. En wij willen zelf ook de afweging kunnen maken. Wie we helpen. De zwaarst getroffenen. Eh, dat we die als eerste kunnen helpen. En eh, daar gaat een heel eh, onderhandelingsproces aan vooraf. En eh, u kunt zich voorstellen. Stel dat je daar hulpgoederen naartoe wil brengen. Eh, Convoyen met vrachtwagens. Ja, dan moet het, als het afgesproken worden. Hè, dat je die frontlinie oversteekt dat we daar uh, de ruimte krijgen om uh, de spullen af te leveren... dat je ook kan zorgen dat het daar gedistribueerd kan worden. Uh, dat, dat heeft meestal een aantal dagen. En daar zijn we dus ook druk mee bezig om te kijken of we dat uh, kunnen uh, doen. Maar dat moet echt eerder vandaag dan, dan morgen, want uh, die, die nood is enorm. Ja. Um, u staat klaar um, om het gebied wel in te gaan. Is dat mogelijk gezien de complexe situatie om al paraat te staan de hele tijd? Ja, wij staan inderdaad paraat buiten het gebied, uh, met, met, met hulpgoederen en met mensen. We hebben ook in het gebied uh, mensen die, die uh, zo goed en kwaad als het gaat... Uh, proberen de mensen uh, die gewond zijn uh, te, te verzorgen. Uh, ja, we zijn klaar. Maar ja is wat dat betreft uh, ja, al dagenlang, uh, al, al maandenlang dat we in gesprek zijn. Uh, de laatste keer is in december geweest dat we mensen hebben kunnen evacueren uit dat uh, gebied. Het ging toen om 24 gewonden. Maar de laatste keer dat we humanitaire hulp hebben kunnen leveren was november... Mm. Dat is al heel veel maanden, maanden geleden. Dus wat dat betreft, uh, ja, dit moet stoppen. Want wat daar gebeurt is echt waanzin op dit moment. En we roepen echt al die partijen op om zo snel mogelijk al die hulpgoederen toe te laten. Marlijn Stoffels van het Rode Kruis, dank u wel. Ja. Het is uh, kwart voor zeven. Buit binnenlands nieuws, dat gingen we doen. Ja, binnenlands ja. nieuws. In gemeentes waar de VVD de afgelopen vier jaar de grootste was in het college... is de OZB, de belasting die je betaalt als je een huis bezit... met meer dan 11 gestegen, schrijft de Telegraaf. En dat terwijl de partij vier jaar geleden forse verlagingen beloofde. In Utrecht zette de partij in op een verlaging van de OZB met 20 maar ging die in werkelijkheid met 13 omhoog. En in Amersfoort kwam er zelfs 25 bij. De krant schrijft dat gemeentes waar D66 mede aan de macht was... de OZB gemiddeld met 8,7 procent liet stijgen. En ook in GroenLinks en SP-colleges steeg de OZB minder hard. De grootste GGZ-aanbieder van Nederland, de Parnassia Groep... gaat toch door met het delen van informatie met een omstreden databank. Met die databank meten zorgverzekeraars de kwaliteit van de behandelingen... maar er wordt nog bekeken of dit de privacy van patiënten aantast. En zolang dat onderzoek loopt, wil staatssecretaris Blokhuis... dat patiënten altijd expliciet om toestemming wordt gevraagd... als de informatie gedeeld wordt. Maar volgens Trouw gebeurt dat in het geval van de Parnassia Groep dus niet. We kunnen alleen vijf dagen per week post in de bus krijgen... als postbedrijven mogen samenwerken. Dat zegt PostNL in het FD. Nu komt het wel eens voor dat er bij één huis op dezelfde dag... drie postbezorgers met een brief komen. En dat is op lange termijn te duur voor de bedrijven... en ook voor de consumenten, zegt PostNL. Eén bezorger zou het werk moeten doen... en Politiek Den Haag moet dat regelen, zegt PostNL in de krant. En politiebond ACP slaat in de Telegraaf-alarm... over de schietbaan van de Amsterdamse politie. Die moet meteen gesloten worden, stelt de bond... want beloofde veiligheidscontroles worden niet uitgevoerd. Ook klagen schietinstructeurs en politiemensen... over ernstige gehoorschade en hebben ze last van hun luchtwegen. Vorig jaar deed de inspectie al onderzoek. Toen bleek dat er veel tekortkomingen waren. Een risicoanalyse was bijvoorbeeld niet goed onderbouwd... en er was te weinig aandacht voor controle, onderhoud en voorlichting. Zo de verhalen uit de kranten deze ochtend van Elisabeth. Er zijn al wat files. Arnoud Broekhuis. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... dient het verkeer bij het Ketelplein rekening te houden met vertraging... want door een ongeluk is de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag tijdelijk dicht. En op de A27 Breda richting Utrecht... staat inmiddels een file tussen Knopert-Gorkum en Lexmond van 5 kilometer. Het been a long time... Barry. En dit was uh, Stick to the Recipe. Het is negen uh, minuten voor zeven. Onze verslaggever deze ochtend is Mark Hamer. Mark Hamer, goedemorgen. Goedemorgen, Frits. Jij bent in de buurt van ijs, vermoed ik. Ja, ja, ja. Ik wil even het spelletje met je doen. Oh, ik ken het geluid. Ja, dat moet ijsklub zijn. Nou, ongelooflijk. Jij herkent <laughs> die geluiden. Ja, stond ja, er was het ook. ook uh, <laughs> ja, precies, precies. Ja, we vonden het gewoon niet goed, ja, Mark. En toen we was het gaat echt... nog maar een keer... Ja, ja, nou ja, het was zo gemislukte missie gisteren. Want ja, ze zijn toen gisteren, of uh, gisternacht wel bezig geweest. Maar op een gegeven moment naar huis gegaan. Ja, en toen kwam ik aan. En toen was iedereen weg. Toen heb ik mij uitgeweken naar een andere ijsbaan. Maar vandaag, nee, het is wel anders hoor. En het was de klink. Maar ik kan ook gewoon naar binnen lopen. Ik kan de ijsbaan al op. En daar uh, staat nu ook uh, de Giertink. Die, uh, die uh, duidelijk zijn werk heeft gedaan. Want ik, kijk, uh, ik heb nu uitzicht uh, op uh, de ijsbaan. En die ligt er mooi bij. Het is verlicht. En je hoort ook gelijk, de tractor wordt gestart. Die de giertank nog een keer overheen gaat, gaat er laten rijden. Ja, want het wordt spannend. Waar gaat de eerste marathon op natuureis plaatsvinden? Wordt dat waarschijnlijk of in Haaksbergen. Of hier in Arnhem. Uh, Arnhem is natuurlijk een uh, locatie... die nog niet zo bekend is wat dat betreft. Ze hebben hier uh, de skielerbaan helemaal onder uh, water gezet. Nou, in ieder geval, uh, het in de, de tractor met de giertank in ieder geval ja. uh, houdt het. En ja, straks uh, gaat de KNSB beslissen... waar dan morgen die ja. marathon gehouden gaat worden. Oké, okay, we houden contact, Mark. Uh, veel plezier daar. Uh, drie Italianen zijn nu al bijna een maand spoorloos in Mexico. Het lijkt erop dat ze in handen zijn van een drugskartel... Vier lokale politieagenten worden verdacht van betrokkenheid... bij die verdwijning van die Italianen. Maar wat er precies gebeurd is, blijft een mysterie. Wat deden die Italianen eigenlijk in Mexico? En wie heeft ze in handen en waarom? Het is een bijzonder verhaal, Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems... over de zaak die veel losmaakt in Mexico en in Italië. 31 januari. Raffaele Russo uit Napels neemt zijn telefoon niet meer op. Hij is naar Mexico gereisd in het gezelschap van zijn zoon Antonio en een neef Vincenzo. Allebei twintigers. Maar Rafaele is er vandaag in zijn eentje op uitgegaan: met een huurauto in de Mexicaanse deelstaat Jalisco. Zijn zoon en zijn neef zijn ongerust en gaan op zoek. Dankzij de GPS-gegevens van de huurauto weten ze waar Rafaele ongeveer moet zijn geweest: Tecalitlan. Een klein plaatsje zonder noemenswaardige toeristische attracties. Als ze er zijn, sturen ze een WhatsApp-audiobericht naar de familie. is het, moet naar benzine. We stonden te tanken toen er ineens agenten naast ons kwamen staan. Twee motoren en een politiewagen, vertelt Antonio. Volg ons, zeiden de agenten. Dus nu rijden we achter een van de motoren aan en de politieauto volgt ons. Dit Daarna niets meer. Een paar uur nadat Rafaele verdween, zijn nu ook zijn zoon en zijn neef spoorloos. De familie doet aangifte in Mexico. Dagenlang gebeurt er eigenlijk vrij weinig. Pas als fans van voetbalclub Napoli tijdens een wedstrijd een gigantisch spandoek ontvouwen... komt de media-aandacht echt op gang. En daarmee ook het Mexicaanse onderzoek. de de Toen de familie aangifte deed van verdwijning, zegt deze meneer van het Mexicaanse Openbaar Ministerie, toen zeiden ze dat Rafael Russo als toerist in Mexico was. Maar toen we gingen onderzoeken, bleek dat hij hier aan het werk was. Hij verkocht namaakmachines uit China alsof het veel duurdere apparatuur was uit Duitsland. Alteradas al parecer chinas. Een anonieme bron bij de Mexicaanse politie beweerde dat Rafaele een valse identiteit gebruikte. Al snel vragen journalisten zich af wat de Italianen eigenlijk te zoeken hadden in Jalisco. Die deelstaat is het bolwerk van het machtigste Mexicaanse kartel van het moment. Jalisco Nueva Generación. En, suggereren sommige media, komen die verdwenen Italianen niet uit Napels... de hoofdstad van de beruchte misdaadorganisatie Camorra... De familie ontkent ook maar iets te maken te hebben met georganiseerde misdaad en kaatst de bal terug. De Mexicanen hebben onze familie in de steek gelaten, zegt deze neef van de verdwenen Italianen. In Mexico zijn ze de Mexicanen zijn Dan worden in Mexico de eerste arrestaties verricht. Vier agenten van de gemeentelijke politie van Tecaditlan zouden bekend hebben de zoon en de neef van Raffaele te hebben afgeleverd bij het kartel. Ze hebben mijn familie verkocht aan het kartel voor omgerekend 43 euro... beweert deze zoon van Raffaele in het Italiaanse journaal. We hebben ingegrepen bij de gemeentepolitie... vertelt de meneer van het Mexicaanse OM tijdens een persconferentie. Maar ondertussen blijven de drie Napolitanen spoorloos. De mensen daar in dat Mexicaanse stadje die weten heus wel wat er is gebeurd. Maar ze zijn bang, zegt dit familielid van de Italianen. We weten niet voor wie ze bang zijn of wat we nog kunnen doen. We zijn alleen maar wanhopig. Heel erg wanhopig. Ja, wat een verhaal. Mark Bessems dus over die zaak... die veel losmaakte in Mexico en Italië. Over die drie Italianen die dus al een maand spoorloos zijn. Zometeen in het NOS Radio 1 journaal. De telefoon die nooit gehackt kon worden, kan toch gehackt worden. Je zult het maar eens net weer zien. De iPhone heb ik het over. En de iPad trouwens ook. En rolstoelmodel Eliane Speksnijder is hier zometeen. En vertelt over wat zij gaat doen op de Milan Fashion Week.